De Cars en Breathless. Dit is Lokale Homo Golen. De omroep voor Golen en Riel. Goedenavond lokale Omokolen. Je hebt hem gevonden. Zometeen een nieuw uit dit op maar het nieuw eerste nieuws van 7 uur Rick van Vliet. Dit is het regio nieuws. Het openbaar ministerie verdenkt een man van 28 jaar uit Riel voor een poging tot moord op zijn broer. Hij zou zijn broer op 30 augustus in een woning aan de Vonderwei met een mes hebben gestoken. De 28-jarige man werd meteen naar het incident gearresteerd. De raadkamer bepaalde deze week dat hij 30 dagen langer vast moet blijven zitten. Het wijkje in Riel werd die bewuste vrijdag opgeschrikt toen veel politie in de straat stond. Aan de steekpartij ging een fixe ruzie tussen de broers vooraf, ze waren op dat moment alleen in huis. De justitie wil niet ingaan op de vraag of al duidelijk is waarover de ruzie precies ging. Een woordvoerster van het openbaar ministerie stelt dat de oudste boer geen verdachte is. De familie woont al vele jaren in het huurhuis. De buurtbewoners spreken van een zeer rustig gezin, een vader met vijf kinderen. Een aantal van hen was ook al uit huis. De voorzieningsrechter in Breda heeft deze week bepaald dat een hobbyboer in Riel het aantal koeien voor 1 september terug moest brengen. Tot 10 dat de boer het niet heeft gered voor 1 september is inmiddels een gegeven... omdat hij een voorziening heeft aangevraagd. Het college van burgemeester en wethouders heeft de termijn nu verschoven. Na twee weken na de uitspraak. De wij van Harry van den Boer grenst namelijk aan woonpercelen. En dit zorgt voor bepaalde personen voor overlast. Tot zover het regionieuws. Oké, okay, dankjewel Erik. Tot zometeen. Uw naam op deze plek... Vraag naar de mogelijkheden. Kijk op lokale Het is weekend. We zijn officieel begonnen. Goedenavond. Lokale om op Goorlen. De omroep voor Goorlen en Rio. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgeorle.nl. Goedenavond. Dit is tot 9 uur. 10 uur. Ook niet, niet op. Met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. The weekend Yeah. Hey jongens, gaan we lekker oh. Oh, Het houdt niet op. Yeah. I feel Ja, een uh, paar uur geleden kwam het uh, nieuws naar buiten dat uh, Eddie Money, deze Amerikaanse zanger en saxofonist... Uh uh, is overleden op 70-jarige leeftijd. Uh, Amerikaanse zanger en saxofonist had in de jaren 80 hits met uh, nou, onder andere Baby Hold On, uh, Two Tickets to Paradise, maar ook dit liedje, Take Me Home Tonight. Uh, Money, die eigenlijk Edward Mahoney heette, maakte onlangs uh, bekend ongeneeslijk ziek te zijn en uh, te lijden aan slokdarmkanker. Money was getrouwd en uh, vader van vier kinderen. en um, ja, Een paar, paar uur geleden kwam uh, dat... Uh, ja, dat dat, dat nieuws naar buiten dat hij is overleden op 70-jarige leeftijd. Eddie Money, maar wel een aantal goede platen gemaakt en dit was er zeker een van, uh, misschien ook wel, ja, zeker zijn bekendste. Take Me Home Tonight aan het begin van uh, een nieuwe. Het op. Het is vrijdag. Ja, uh, wat? Het is vrijdag weekend. Ja, goedenavond. Het is uh, 13 september 2019. Vrijdag. Wacht, dan moet ik zo doen hè? Vrijdag de 13e. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, vrijdag de dertiende inderdaad. Het is um, 8 over 7. En uh, nou, even kijken hoor. Wat, wat, wat gaat het weer eigenlijk doen? Want ja, ik had het de afgelopen dagen had ik het uh, best goed op een rijtje, maar even kijken vanavond. Dan schijnt de zon nog even, voordat ze rond uh, de klok van 8 uur achter de zon horizon verdwijnt. Daarna blijft het helder, de wind neemt in kracht af en lokaal ontstaat nevel en mist. En uh, het wordt een uh, frisse nacht met in de noordoosten en oosten temperaturen van slechts 4 tot 5 graden. En het is uh, vandaag de dag van de jeugdprofessional. Het is uh, de dag van de kraamzorg. Het is uh, de dag van de scheiding. Ja, en mijn laatste, dat is de, dat, dit is mijn favoriet. Het is vandaag ook Wereld Chocoladedag. Dus uh, mocht je nog uh, niks van chocolade op hebben, alhoewel... Je kan het overal op doen, hè. Je doet het zo op je brood, hè, Nutella of weet ik het. Maar... Dan je mag in ieder geval vandaag mag je ziek veel chocolade eten. Wereldchocoladendag is het vandaag. En uh, over eten gesproken. Het uh, allereerste Festival van uh, Tilburg. De Smaakkaravaan. Dat uh, is vanmiddag weer van start gegaan. Het weekend evenement wordt alweer voor de zesde keer gehouden in de spoorzone. Er staan uh, 25 foodtrucks daar. En ook de Tilburgse brouwerijen, Stadsbrouwerij 013 en uh, Lock Brewery. Die zijn wederom van uh, de partij. Medeoprichter Jan Smulders. Uh, die zegt wat ooit begon als een uh, kwajonnenstreek is uitgegroeid... Tot een sfeervol en authentiek foodtruck festival. De, niet meer weg te denken van de lijst met mooie evenementen in de spoorzone. Nou, als, het, als, het, als dat dit weekend is, en het is vandaag Wereld Chocoladedag, ik denk dat het dan uh, bij sommige mensen een aantal kilo, uh, dat die, uh, ja, die raken ze niet kwijt. Laat ik het zo zeggen. Die komen kom alleen maar kilo's bij. En uh, de organisatoren van uh, de Open Monumentendag 2019 in Goorlen krabden zich achter de oren bij het uh, vernemen van, uh, van het thema van de dag. Plekken van uh, plezier bracht hen bij de ge gebouwen van, uh, van Paierbroek en op het hemerf. Natuurlijk werd er even uh, twe uh, tweeledig gedacht door de heren van Stichting Steen. ...en de heemkundige uh, kring. Um, ik ken ze niet, dat zegt uh, Fons Smith, uh, Smits. Als we hem vragen naar uh, de pieken van plezier in Goorlen... ...door het organisatiecomité Open Monumentendag... ...werd een uh, link gelegd tussen fraaie monumenten en werkplezier... ...waardoor de gebouwen van textielbedrijven van, uh, van Bezouwen en Haveb ...als idee over tafel gingen. Eerst genoemde erfgoed viel af op last van de brandweer. Niet veilig. Immers, uh, er wordt al gesloopt. En uh, even kijken, Van Paaienbroek was mogelijk en uh, stond open voor uh, een beperkt aantal rondleidingen En dat is... Uh, even kijken, nou, nou, nou dus weer. Ja, ja. En uh, de politie heeft uh, niet voldoende bewijs kunnen vinden om een 53-jarige man uit Poppel te dagvaarden uh, Ja, te voor een serie aan afvaldumpingen. Uh, de politie heeft dat wel onderzocht, ze laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. Een onderbuikgevoel is niet uh, voldoende here. Sure. Uh, voor boswachter Dre Stuit was de veroordeling onlangs van de man uit Poppel een teleurstelling. De bouwweg mishandeld toen hij uh, de 53-jarige op een bospad in uh, Heelvarenbeek aantrof, s'avonds laat, met een aanhanger vol bouwafval. In de weken uh, daarvoor werd er op 13 verschillende plaatsen bouwafval gedumpt in Brabant, meestal in kleingezagde stukjes. Stuit was ervan overtuigd de dader te pakken uh, te hebben. Uh, ik had een tip gekregen dat uh, de afvaldumper in een vergelijkbaar busje rondreed. Nadat hij is gepakt, stopte het ook met de dumping. Aldus Stuits. Nou, ik hoop dat het niet meer gaat uh, plaatsvinden. Uh, even kijken, de man die werd uh, vorige week nog veroordeeld tot 160-uur-taakstaf voor poging tot dumping en het mishandelen van de boswachter. En ook onze burgemeester, de burgemeester van Goorlen, Mark van Stappershoef, die heeft zich nog met de kwestie bemoeid. Hij heeft bij de politie aangedronen om dit goed te onderzoeken, Zo laat hij het gevraagd weten. Van Stappershoef is behalve burgervraaglijk ook bestuurlijk trekken voor de aanpak buitengebied. taxforce Brabant-Zeeland in Zeeland-West-Brabant. Jammer dat dit niet heeft opgeleverd wat ik ervan had gehoopt. Het versteert mij dan ook dat er met zulke duidelijke signalen niet doorgepakt kan worden. Dat is onbevredigend. Gewoon goed. Zo. Ja. En dan. En dan. Nu. Ja, welke plaat wil jij horen? Misschien, het zou zomaar kunnen dat je hem wil horen. Hè? Maar misschien dat ik hem ook gewoon wil gaan draaien op vrijdag de 13e. Get lucky, hè? Ja. Nou, we hebben allemaal een beetje geluk nodig, dus. Maar waar heb jij zin in? Um, laat het maar weten. Ja, doe maar gewoon 013541354 of facebook.com slash maartenlog. Want die Facebook pagina, die doet het ook Jonne. Dat is ongelooflijk. Die gaat maar als een trein door, die Facebook pagina. Iedereen laat er allemaal zo'n zijn verzoeken achter. En Och, Jonnes toch. Um, heb jij er ook okay? een? Ja, laat het maar weten. 013541354 of facebook.com slash maartenlog. Voor jouw verzoek. En dan gaan wij hem draaien. Voor jou. En denk erom. Heel Goorle, heel Rio, heel de omgeving, heel Tilburg gaat jouw plan aanhoren. Gaat jouw plaat ten gehore nemen. Dus het is niet zomaar iets. Nee, denk er goed over na. Klein advies van de desjockey. Welke plaat wil je horen? 01354 of 1344 of mateloog Het is vrijdagavond, alles kan, alles mag, anything goes. Dit zijn de Kings of Leon. Die, die Maarten. My love so far is long. Leerde maar aan mijn leven. All the good girls go to hell. Al dus uh, Billie Eilish. Daarvoor de Kings of Leon Soaker. Maar wat zegt ze hier nou op het eind? Uh -huh. I cannot do this snowflake. I cannot do this snowflake. Toch maar een keer uh, de tekst opzoeken van het nummer uh, Billie Eilish. All the good girls go to hell. Even kijken. Mijn muziekje. Hier is mijn muziekje. Ja. Fijn. Och, die Kings of Leon platen. Die heb ik ook al jaren niet... Nou, nou jaren... Heb ik ook lang niet meer gehoord, laat ik het zo zeggen. Uh, een jaartje of drie, vijf, vijf, zes jaar geleden denk ik in ieder geval. Uh, Eén laatste album uh, tot dusver. Dat het, uh, dat het uitkwam dat het erop stond, die Sinnel Super Soaker. Dat was uh, het openingstuk toen van het album. Geweldig gitaar liedje blijft dat. Ja, en de inschrijving voor de tweede editie van het, het Goede Doelen Dicté in Gorle Riel, dat is weer geopend op woensdag 23 oktober. Dan vindt die plaats op het Mailheel College. Dat is het Dicté passeren in tien zinnen een aantal Goorlense en Rielse gebeurtenissen, de revue. Um, die komen dan allemaal naar bod, hè? die passeren, die fietsen zo voorbij. De opbrengsten van het Dicté gaan naar de stichting Gelden Verhelden. Daar ja, heb ik wel eens eerder van gehoord hier. De dictee wordt georganiseerd door het milieucollege en de Bibliotheek Goorle. En het draait allemaal om de taal. Hè? Uiteraard, het is niks voor niks een dictee. Uh, en het goede doel, want ja, natuurlijk, elke fout die wordt gemaakt... levert geld op voor de Goede Doelenstichting Gelder Verhelden. Elke fout kost een deelnemer of een team... 50 cent. Kijk, dus dat valt mee. Dus... Lekker veel fouten maken, joh. Als je meedoet, als je je aanmeldt. 23 oktober is dat dus op een woensdag. Uh, dat, ja, als het, volgens mij is dat s'avonds dan. Ja, Of niet, ik weet het niet. Staat er dat erbij? Woensdag is in ieder geval uh, weer breek de week. Oh, ook op die 23e, dus. Maar in ieder geval veel fouten maken als je meedoet. Want kost, gaat het gaat steeds 50 cent naar het, naar het goede doel. Gelder voor Helden. Uh, dit jaar maakte de stichting Gelder zich hard voor jongerenwerk Mainframe. Uh, uh, voorzitter Bob Meiling uh, die zegt... Uh, ...vorig jaar kozen we voor de lokale afdelingen afdeling van stichting De Zonnebloem. En dit jaar zetten we ons in voor een uh, andere belangrijke doelgroep. De jongeren in onze gemeente. Vandaar dat we met alle opbrengsten van het Goede Doeledicté van 2019... jongerenwerk Mainframe uh, ja, gaan steunen. Mensen die dus uh, voor een aanvondje terug naar de school... Banken kunnen uh, uh, ja, zich inschrijven tot 9 oktober, jongens. Dus tot 9 oktober 2019 kun je je inschrijven. Het uh, inschrijfgeld bedraagt 10 euro per persoon en maximaal 70 euro per team. Verder kost elke fout 5, uh, 50 cent dus met een maximum van 10 euro per persoon. Kijk. Dus het is niet dat je, dat je, dat je heel arm uh, naar, naar huis gaat. Want qua, qua fouten uh, kun, je, kun je maximaal dus, uh, 10 euro inleveren. Ja, en dan een plaat en een weekendrammer. Uh, blijf ze aanvragen. Hè? Tot 10 uur vanavond kan dat. Tot 10 uur vanavond. Het houdt niet op op uh, de lokale hooghallen. Tot 10 uh, tot uur. De jingle zegt nog steeds negen, maar het is echt tot 10 uur vanavond. Dus uh, ik zou zeggen 013 54 1354. Dat uh, is het nummer waar je kunt bellen. Maar je kan ook gewoon lekker Facebooken, hè? veel hipper tegenwoordig. Uh, Facebook.com slash matenlog. En dan zie ik uh, een berichtje binnenkomen van Cas... En Kazi heeft zin in het hardere metalenwerk. Daar kunnen wij van zorgen. Metallica, het kwam van een vijfde album. Dat gewoon simpelweg Metallica heette. Hetzelfde harde album, het vijfde album. Ook wel bekend als het de Black Album. Dit is daarvan Enter Sandman. Het is bijna weekend. Woopie Maarten, welk liedje ja. kunnen we je nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven? Mambo number five. Lijkt me prima. Plaats ook Maarten. Ik... Maarten van den Hout. Maarten van den Hout uit Tilburg. Maarten die er maar geen genoeg kan krijgen van het getal pi. Pi pi goede gozer die, die. Maarten, het houdt niet op. Grande spectaculo. Zo krijg je het programma wel vol. Tot negen uur. Het houdt niet op, Het op, niet op. Met Maarten van den Hout. Going to strawberry fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry fields forever Strawberry fields forever Strawberry fields forever Ja, deze die staat wel uh, in uh, mijn Beatles top 5 hoor. Deze Strawberry Fields Forever. Super spannende plaat. Uh, ook do door die strijkers vooral. Het blijft zo'n ontzettend spannend liedje. Ook een beetje experimenteel natuurlijk. Hè? In die periode zaten we. Beatles Strawberry Fields Forever. En uh, ja, fans van de Beatles hoeven niet langer uh, door de rode poort te gluren. Want vanaf morgen, 14 september, dan zijn de deuren van de tuin van uh, Strawberry Field... Permanent geopend voor bezoekers. Uh, natuurlijk bekend van het zojuist gedraaide iconische nummer. Uh, de Weeshuistuin, vlakbij het huis waar uh, ex-bandlid John Lennon van de Beatles opgroeide, is helemaal opgeknapt. Niet alleen uh, is de tuin in Liverpool geopend voor bezoekers, er bevindt zich nu ook een uh, tentoonstelling over het vroege leven van uh, John Lennon en de Beatles. Er is dus een uh, bezoekerscentrum, café en wingeltje aanwezig. En uh, in 1967 verwezen de Beatles naar de, deze plek natuurlijk in uh, nou, de hit single. Uh, wel. Uh, ja, nee, deze wel net geweest. Dit. Uh, en John Lennon speelde als kind regelmatig in de, in de tuindagen. Het was uh, zijn geheime plekje waar hij uh, kon ontsnappen van de werkelijkheid. Beatles, Strawberry Fields Forever. En over twee weken, hè, dan komt ook dat, uh, die super deluxe edition eraan. van het laatste album uh, dat ze ooit opnamen ja, ja, ja, je hoort het goed. Het is het ene laatste wat ze hebben uitgebracht, maar het, uh, het laatste dat ze, dat ze opnamen. Uh, Abbey Road. Over twee weken dan komt er een super deluxe edition uit met allerlei outtakes, remixen, weet uh, ik het allemaal op. Uh, en, en Voor de echte fans is dat, voor de echte Beatles fans. En dan kun je precies ook horen van uh, ja, hoe ze dat nou, uh, hoe die liedjes misschien een beetje tot stand zijn gekomen, in elkaar zijn gezet. Heel spannend altijd, uh, want dat doen ze ieder jaar wel met een album. In dit geval uh, Abbey Road. Maar die, die. deze Hit, die stond daar niet op Strawberry Fields Forever. Daarvoor Metallica en Enter Sandman. Het is een weekend wacht dus weer weer weer bericht. Ja. Zo, nou, hè, lekker. Beatles, altijd tijd voor Beatles, wat een bent hè. Ja, het weekend wacht dus weer bericht. Uh, hoe gaat het eruit zien? Nou, het wordt een frisse nacht met in het uh, noordoosten en oosten temperaturen van slechts 4 tot 5 graden. Misschien komt het wel uh, tot vorst aan de grond. Uh, ik moet dan meteen denken aan de daadwerkelijke vorst, Nou goed, uh, elders daalt het kwik naar 6 tot 9 graden en in Zeeland wordt het niet kouder dan 10 tot 13 graden. Morgen komt in de ochtend lokaal nevel en mist voor. Mis het niet, uh, grijzigheid verdwijnt geleidelijk en dan gaat de zon overal flink schijnen. De temperatuur stijgt snel en rond het uh, middaguur is het al 16 tot 19 graden. Morgenmiddag is het uh, prachtig nazomerweer met veel zon, het blijft overal droog en er staat over het algemeen weinig wind. De temperatuur stijgt naar 18 tot 19 graden in het noorden en op de wadden, en naar uh, en de, ja, de wadden naar 20 tot 22 graden in de rest van het land. In het zuiden hier kan het lokaal 23 graden worden. Daarmee is het uh, warmer dan normaal, want uh, 18, tot 20 18 tot 20 graden is gebruikelijk uh, in deze tijd van het jaar. Uh, morgenavond en in de nacht naar zondag dan is het helder en rustig. Bij weinig wind kan weer nevel en mist ontstaan. Uh, de temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden in het binnenland en uh, naar 10 tot 12 graden in het westen. Nou, zondag dan. Ook zondag wordt het een uh, aangename en warme nazomerdag. De zon die schijnt flink, maar vanuit het noorden neemt wel geleidelijk de hoge bewolking toe. Uh, de temperatuur stijgt naar 19 tot 20 graden in het noorden en naar 21 tot 23 graden in het westen, midden en oosten van het land. En in het uh, zuiden kan het 24 tot uh, lokaal 25 graden worden. De zwakke zuidwestenwind draait naar het westen en in toen naar, uh, naar matig. En in het Waddengebied is de wind soms vrij krachtig. Tot zover. Helemaal weer bijgepraat, ben je weer helemaal op de hoogte van het weer de komende twee dagen. Maar dit is het weekend wacht dus weer weer weer bericht. Ja, het weekend wacht is weer bericht. Wat wil je horen? Vraag je favoriete plaat aan, doe dat. Heel simpel. 013-524-1344 Of via de Facebook, facebook.com slash En deze kwam ook binnen en die, heb, die heb, had ik ook zo'n zin in, die hoor je bijna nooit. Van uh, Denise, Denise Denise, de Tramps. Wat een goede nieuwe plaat van de editors. Black Gold. Black Gold. Zijn ik trouwens de editors? moet editors zijn, hè? Als je, ja, als je de ervoor zet. Dan, uh, dan worden de fans boos. Dus net zoals met uh, Sweet. Tenminste, in sommige gevallen is het de sweet, want het staat gewoon op het zinnetje zelf. Maar goed, uh, nou wordt het heel nerdy. Editors, 25 oktober. Dan komen ze met een, uh, hun allereerste verzamelaar. Die gaat ook Black Gold heten. Best of Editors. Die, hij is ook best of. staan uh, drie nieuwe liedjes op. Dit is er één van uh, Black Gold. Daarvoor de tramps. Save place. Och, wat leuk. Lekker disco. Hoor je, hoor je ook niet meer zo vaak. Ja, en dan nu. Het is uh, inmiddels uh, nou, bijna kwart verwacht. acht. En wat denk je? Het is weer tijd voor nieuwtjes uit de categorie... Ja precies, uh, waarom zou je dit doen? Uh, nou, uh, de enige is, is logischer dan de andere, de, de andere die zijn ook echt een beetje ontspoord. Uh, ja, laten we beginnen met, uh, nou dit is nu niet zo heel raar, nee tuurlijk niet. Uh, een man die lost met Google Earth 22 jaar oude verdwijningszaak op. Nou, na 22 jaar zijn in Florida de resten gevonden van een 40-jarige man... ...die in uh, 1997 spoorloos verdween. Dat wilde de sheriff van uh, Palm Beach. Een oud-inwoner van het stadje Wellington zoomde via Google Earth in op zijn oude buurt... ...en zag een vlek in het meer... Die verdacht veel op een auto leek en lichtte daarop de politie in. Die trof in het meer daadwerkelijk een gezonken auto in, met erin de resten van de verdwenen man. Na 22 jaar hebben de familie en vrienden van de 40-jarige William Molt eindelijk duidelijk over zijn, of duidelijkheid over zijn lot. Uh, de man die verdween in november 1997 na een bezoek aan een nachtclub. Voordat hij de club verliet rond middernacht, had hij zijn vriendin nog gebeld dat hij onderweg was. Mot kwam echt nooit meer thuis. Getuigen zeggen dat hij niet onder invloed leek uh, toen hij vertrok. Vorige maand uh, heb ik een oud inwoner van uh, Wellington uh, uit, uit ja, Florida. Zijn oude uh, buurtje Grand Isle, Isle nog. Uh, nog eens via Google Earth. En toen hij op een meer inzoomde, toen zag hij iets wat op een auto leek. Ja, dat is... Uh, opvallend nieuws inderdaad. Even kijken. Ach oh, ja, ik zie nou ook de foto erbij. Zo, nou. Dan heb je goede ogen. Dat is, uh, dat is sowieso. En experts waarschuwen voor het, uh, het spotgoedkoop alternatief van lipfillers. Ja, nou komt het. Plak nooit je bovenlip vast met superlijm. Maar even serieus, even serieus, waarom zou je dat doen? Het uh, gebruik van fillers om de boven- en onderlip op kunstmatige wijze van... Oh, boven- en onderlip, dat klinkt ook aan Op het kunstmatige wijze wat voller te maken lijkt uh, uh, niet te stoppen trend. Maar de hoge kosten van de behandeling weerhouden menigen uh, van zo'n cosmetische behandeling. Uh, jongeren hebben nu een spotgoedkoop alternatief gevonden, ja. Het vastplakken dus van de bovenlip onder de neus... met een streepje superlijm. Uh, instructiefilmpjes gaan momenteel viral op uh, social media, zoals dat heet. Een tiener zette het resultaat van haar lijmlip recent op het social medium uh, TikTok. Dat uh, bericht werd in uh, korte tijd... Op maar liefst 81 likes getrakteerd. Instructiefilmpje is inmiddels verwijderd. maar het spreekwoordelijke hek is van de dam. Verschillende tieners, zoals uh, Chloe Hammock, probeerden het al uit. en deelden het eindresultaat op Twitter en andere platforms. Even serieus. Waarom, waarom zou je dat doen? Waarom zou je uh, je lippen vast gaan lijmen? Maar goed. En. Oh ja, nog eentje, nog eentje dan. Nog eentje. Ah, ja, dit is wel een beetje zielig, hoor. Beetje zielig dit: um, Een vrouw. Een Amerikaanse vrouw die uh, kreeg te horen dat zij geen foto's meer mag posten. En dan vraag je je af, waarom? Omdat ze te lelijk is. Ach, dat is toch zielig. Waarom zou je dat zeggen? Ja, nou, uh, een Amerikaanse vrouw die te horen kreeg dat ze te lelijk is om foto's van zichzelf te posten... posten ...heeft op meesterlijke wijze teruggeslagen. Melissa Blake gaf de pestkoppen zonder aarzelen antwoord... En weg meteen overladen met steunbetuigenden. Een aantal volgers op Twitter verzesvoudigde in amper twee dagen tijd. Tot meer dan 43.000. Ik denk dat ik ook uh, foto's van, van mij. Uh, nou, wat doet. Uh, de vrouw uit de Amerikaanse stad uh, Illinois. Of Illinois. Illinois. Wat is dat? Nog nooit van gehoord. Uh, in Amerikaanse taal. Leidt aan het Freeman sheldon syndroom Een aangeboren aandoening die effect heeft op het gezicht en ledematen. Typisch zijn de kleine mond, de uh, die ademen, slikken en spreken moeilijk uh, kunnen maken. Naar beneden wijzende ooghoeken en samengetrokken vingers en tenen. Uh, invloed op uh, de intelligentie heeft de aandoening meestal niet. Nou, Die arme mevrouw, Melissa Blake. Mag geen foto's meer posten. Doet ze lekker toch? Groot gelijk. Ben het er helemaal mee eens. Nou, tot zover. Nieuwtjes uit de categorie. Waarom zou je dat doen? Volgende week weer, ja. Kennen we ze nog uit de Zero's? De Ting Tings. up let me go. Shut up and let me go. Don't look back. Moeie advies. Kijk niet achteruit. Kijk alleen maar vooruit. naar het komend weekend. Het was Boston. Daarvoor de uh, Tinktinks. Serieus, een aantal goede liedjes gemaakt. Hoor. Dit was geen van uit de zero. Shut up and let me go. Zometeen na 8 uur. Nieuws van 8 uur met Erik van Vliet. Dan krijg je weer een nieuwe reprodasie in de platenzaak. En uh, ook natuurlijk een nieuwe plaat en album van de week. Laat je nou heel even iets, uh, iets nieuws horen. Dit is een, uh, een 21-jarige zanneres. Ze komt uit uh, Amerika. En uh, ze heeft een paar maanden geleden heeft ze haar uh, uh, debuutalbum uh, uitgebracht. Immunity heet dat. Uh, er staan een aantal goede singles op. Bags, Closer to You. Uh, ik sta trouwens meteen de nieuwste, Sofia. En ze heeft inmiddels ook samenwerkingen met uh, volgens mij Charlie XCX, Mura. Massa zie ik hier. Uh, maar dit is toch nu, tot nu toe wel haar uh, beste liedje tot uh, nu toe. En nog maar uh, eigenlijk een, uh, pff, twee, twee maanden oud, denk ik. Uh, het is een beetje, be nou, een klein beetje obscuur. Een beetje de alternatieve in, in die bedroom pop uh, kant op. Een beetje elektronisch. Een beetje lounge. Uh, haar naam is Claro, nummer 21 jaar. Dit is de, de nieuwste zin al. Sophia. I think we could do it. Sofia. Dit is lokaal Lomo Golen. de omroep voor golen en Riel. en Sofia. Zometeen de reportage na het nieuws van 8 uur. Erik van Vliet. Dit is het regio De politie heeft niet voldoende bewijs kunnen vinden om een 53-jarige man uit Poppel te dagvaarden voor een serie van afvaldumpingen in de regio Golen. De politie heeft dat wel onderzocht, zo heeft een woordvoerder laten weten. Maar een onderbuikgevoel is niet voldoende, al dus het openbaar ministerie. Voor boswachter Drees Stuyts was de veroordeling onlangs van de man het poppel een teleurstelling. De boa werd namelijk mishandeld toen hij de man op een bospad in heel Varenbeek aantrof in de avond met een aanhanger vol bouwafval. In de weken daarvoor werd op 13 verschillende plekken bouwafval neergelegd in Brabant. De bouw van nieuwe woningen op de locatie van het mechanisatiebedrijf Geert-Jan de Kok in Esbeek kan nu van start gaan. De gemeenteraad van Hilvarenbeek heeft donderdag groen licht gegeven. Maar ergert zich wel aan een oude afspraak waardoor de initiatiefnemer geen exploitatiebijdrage hoeft te betalen. De locatie is tussen de oude trambaan, de spaan straat en het Kerkpad. Daar moeten in totaal twaalf woningen gaan komen. Het gaat om vijf starterswoningen, vier vrije sectorwoningen... En drie geschakelde, levensloopbestendige woningen voor senioren. Tot zover het regio-nieuws. Dankjewel. De Music Corner Classic. Op maandagavond van 10 tot 11. De omroep voor Goorlen en Rio met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoirle.nl. Goedenavond. Tonight. Dit is tot 9 uur. 10 uur. Het houdt het niet, houdt op, houdt op, het niet houdt op, op. Met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. Het houdt niet op. <lacht> <lacht> We waren de allereerste, ja op de Ierenaar dan, waar ze vandaan kwamen, maar voor de rest waren wij de allereerste. Bij ons scoorden ze alle voor de allereerste een hit zeg maar, in het buitenland, buiten Ierland Scoorde YouTube voor de allereerste een hit in Nederland met een live opname. En dat was I Will Follow, een allereerste hit en er zouden er nog vele, vele volgen, Die zijn niet al lang. Goedenavond, we gaan wij het daar niet op. Het is uh, ja, op de lokale Hoopcore, moet ik er dan ook bij zeggen, heel, net, nee, heel netjes. Tot 10 uur vanavond, het is 13 september. Ik herhaal, 13 september. Vrijdag. Zo, Nou, doet hij in één keer weer heel goed. Vrijdag de 13e. Ha, ha, ha, Nee, serieus, maar uh, in één keer, een uur later, de Galm, wereld van verschil. Vrijdag, de 13e, inderdaad. Het is uh, 8 over 8, kan maar één betekenen. Het is weer tijd voor uh, een nieuwe reportage van de platenzaak. Ja, yeah, ja. Yeah. Wie wie. Ik ben er gisteren weer ingedoken, hè. Want je loopt de platenzaak niet in, en je duikt erin. En dan kom je nou, best wel wat leuke namen tegen. Ook echt wel wat gevestigde namen, waar je toch wel uh, wat mee kan. Toch nog een beetje overschaduwd uh, vanwege volgende week. Volgende week krijgen we die Liam Gallagher en Britney Howard. Uh, dus dat wordt sowieso top. Maar er zitten nou ook echt al wat, wel wat leuke dingen bij. Voordat ik hem instart, uh, neem ik het even snel mee door. Um, en, namelijk een nieuwe, een nieuwe van de Pixies. Ach, altijd goed. Weet je wat ik zo meteen misschien nog moet draaien? Is. De Bacer. Die, uh, die van de pixies. Uh, ook Fischer Z. Fischer Z. Maag. Misschien ook nog iets van draaien. Ja, in ieder geval een oudje dan. Hè? Want uh, straks is er weer nou, na 12 uur weer een nieuwe frieknacht. Dan komen al die nieuwe dingen voorbij. Uh, Korn ook. Uh, Charlie XCX. Sandy LXG. Uh, dan hebben we nog Emily. Some Metronomy. Sam Vender. Bell en Sebastian. Alice Cooper. The Lumineers. Sam for The Great. De Googloog Dolls. Ja, die bestaan nog. En The Fame. Oh en, oh, en ook Rural. Ja, die draaien we sinds kort. En het, uh, het leuke is, ik heb hem voor een keer nog, uh, nog niet terugbeluisterd. Dus ik zou zeggen, hou je cassette recorder bij de hand. Want misschien vind je wel een hele leuke blooper. Want ik heb hem dus nog niet terugbeluisterd deze reportage. Dus hier komt hij. Donderdag 12 september 2019. Ben je me nou aan het uitlachen? Ja, nog steeds. Waarom? Nee, ik ben je nog steeds aan het uitlachen. Nog steeds? Nog niet steeds. alweer, maar nog nee, steeds. Ja, Waarom precies. dan? Ja, omdat we nu echt een hele saaie week hebben. Ja, nou het zijn en dan toch... Kijken we op ons papiertje... Waar wou het over een hebben, ja, Nou, het zijn toch een hoop denk ik, namen, Jezus, inderdaad. is een saaie week. Ja, dat wel. Het voelt inderdaad als een tussenweek, maar dat heeft bah. alles met volgende week te maken. Ja? Want dan krijgen we en Liam Gallagher en Brittany Howard gewoon in één week. Dus dan wordt het weer één ja, top. Dat zeg toch twee saaie dingen. hoor. zijn... Vorige week zei, zei je nog van die Brittany Howard, daar kijk ik wel naar uit. Oh? Oh, wacht, dat is die van de dingen? Van de Alabama -shaped. Ja, ja. ja ik, ik plan... Jongens, mensen die dit al jaren horen nu... Ik plan niet meer dan een paar dagen vooruit, hè. Precies. Dat niet houden, natuurlijk. Ja, daar heb ik zin in. Ja. Zullen we daar gewoon de hele tijd over hebben? Weet je hoe dik ze is? Oh, je mag helemaal niet nee. vet shamen trouwens meer. Oh, sorry. Nee, nee er, zijn, er zijn dikkere zwanneressen. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Nee, dit gaan we eruit nemen. Zwanneressen zijn ook vaak uh, wat dikker, maar dat heeft er ergens anders mee te maken. Ik heb Lizzo wel eens gezien. Lizzo, inderdaad. <laughs> <laughs> die die treedt ook uh, in haar onderbroek op. Nee, dit, moet, dit moeten we Een hele grote nee, onderboek. Dit kan gewoon echt niet. Nee, nee. Dit wordt echt ingepakt. Nee, we doen het zonder boek. Uh... Oh, goed. Maar goed, nieuwe releases. <laughs> de nieuwe release. uh, ik, ik zie hem al staan, de nieuwe van de Pixies. Pixies. Ik ben benieuwd wat we daar Beetje uh... mijn oude helder. Ja, zeker. Dertig jaar geleden inmiddels. Wel ja, uh, de echte, echte hoogtijdagen. Moet je nagaan hoe oud ik ben? Ja, jij zou wel rond de vijftig zijn nou, ergens. Wat doe je nou? Mogen we een exacte leeftijd? Hey, je mag voor mij een 48-tje horen. 48, oh, dat zag ja. ik in de buurt, hè? Dat um, ziet er wel goed uit, hoor. Zeker. Geen grijntje vet. Het gelukkig is het radio. <laughs> <laughs> Allebei radiohoofd. hoofd. Uh, Z, inderdaad. Nou, Vies, ja. Vies Z hem acht. Ja, dat, dat is natuurlijk ook wel, ook wel een klassieke band, hè? Moet ik zeker. Ook goeie... Ik heb eigenlijk nog geen nootje goeie... gehoord, maar het moet bijna wel goed zijn. Goeie liedjes gemaakt, ja. inderdaad. Ja, uh, ja. Korn. Ja. Kipcorn. Uh, <laughs> Charlie XCX. Le doe jij, lees jij nou eens een keer voor? Want je, laat het mij altijd voorlezen. Maar ik wil het van jou horen eigenlijk. Ja, maar Charlie x ken ik niet, dus dat doe ik niet. Alex nee, oké. Okay, ken ik niet. Emily Sandé krijgen we. Ja, oké. Okay. Leuk spectaculation. Emily Sandé is oké. Okay, ja. Maar ook niet <laughs> voor, voor, echt super. Voor één keertje, inderdaad. Daarna, ik daarna steek op meer. dit met mijn tong uit, mensen. Ja, echt waar. Okay. Yeah. Wat saai allemaal. Metronomy hoop ik dat het leuk wordt. Ja. En daar hoop je ben. eigenlijk van alles. Sam Vender, Ja, wat doen we er dan? Ja, dat is leuk. Dat ja. vind ik ook goede je Ja, oké. Okay, ik, ik heb het staan al, ja. wist je dat? Heb, je die hebben we nog niet gezien, nee. hè? Uh, Bel en, en Sebastian wel, maar Sam Vender vind ik leuk. Die maak... Sebastian, die hebben best wel een paar goede platen gemaakt. Zeker? Ik hoop dat deze ook goed oh, wordt. Zeker. Ja, ja, ja. Alice Cooper, die ken ik niet. <laughs> nee, nooit van gehoord. nooit van gehoord. Een EP'tje, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Dus ik ja. weet ook niet zeker of je, of, je, of je hem hebt. Ja, alle respect voor Alice. De Luminous, ja, die hebben ooit een keer toevallig een hitje gehad, denk ik. Ja, en, ja één keertje inderdaad. Ja, oh, en, oh, Van die en, middle of the road guitaristjes. Ik, ik draai alweer met mijn ogen, mensen. En dan krijgen we Sampa the Great. Moet even dat snutje bij je neus halen. Heb ik, heb ik een snotje bij mijn neus? Ja. Oh, hier ook, ik schiet hem niet naar je toe. Sampa <laughs> nee. the Great, the return. Sampa ja, the Great, inderdaad. En, echt, Sampa the Great. Nee. Echt een uh, heel stomme naam, no, no, niet bestellen. <laughs> no, nooit van hoor. De Googoodles, ja. Die ben jij de mede meilige... De grootste hit ooit, bijna Irish. Dan ben je de mede-gebuien? Uh. Ja, heel erg. En wat hebben we hier ook? Uh? Uh, de Fame. De, de, de Fame, zoiets, ja. De mij, een, een farm. Meisjes vinden dat leuk, volgens mij. Een soort boyband, oh, maar, maar, maar toch met gitaar. Ja, ik ben een winkel voor jongens, hè. weet ik. ben een beetje een jongenswinkel. Oké. Okay. Dus. dus we hebben geen spullen Behalve. Wat wordt de persoonlijke tip? Van deze, van deze spullen? Van deze, of is het toch nog iets anders wat ik weet? Nou, ik, ik ben niet op Blijkbaar niet. Wij ja. worden echt uh, heel erg enthousiast van uh, deze band hier. Drab Majesty, nog steeds de nieuwe. Volgens dus mij hebben die zelfs, zien uh, staan en die opgeschreven dan? Is die ook van morgen of niet? Nee, nee, nee, nee, nee. Die is nu weer net voor de vakantie uitgekomen. Hebben voor de vakantie. Hé, hey, de kijkersvraag. Die hebben we niet uh, behandeld. Zo. Hebben we die niet nooit behandeld? Dit, is nee. een, dit wordt een van de favorieten van het jaar okay. bij het personeel. Ik ben benieuwd. Ik weet niet wel of het bij klinkt de personeel. Het klinkt een beetje wow, drugsachtig, die drum zo. Het klinkt heel erg. Ja, als je zo oud bent als ik, dan klinkt het heel erg zo, jaren 80, wat je vroeger op de radio hoorde. Ja, ook wel een beetje herfstachtig ja. inderdaad. Ja. Ja. ja, heel fijn. En, je jullie nog iets zeggen? Maar ik weet niet meer wat. Over oh, luisteren, de luistervraag. Oh, dat was de luistervraag, oké. Okay. Nee, ik ga als persoonlijke tip toch van. Hebben Sam... we deze al behandeld? Hoor? Dat was de luistervraag. Oké. Okay. Ik ga toch voor Sam Vender. Ja? ja? Is dat een soort uh, Sean Mendes? Nee, nee, zeker niet, man. Dat is, oh. uh, juist uh, lekker. Is dat een soort -dus, Lekkere gitarige muziek. Nee, ook niet. Gewoon muziek. Echt springsteen achtig Ook nee. dat Klokkenspiel-achtig. Dat uh, is echt wel een van de talenten. Debutalbum wordt dat. Zo leuk dat hij het aan mij vertelt, hè. Dat is ook zo leuk. Ja, normaal is het andersom inderdaad. <laughs> Maar inderdaad, het is uitgesteld. Hij, is ook niet, hij was eigenlijk voor Pinkpop ook geregeld. Maar hij had uh, problemen met zijn stem. Ja, zou ik ook zeggen. Dus uh, ook dat album is uitgesteld. Maar dan komt het dus morgen officieel aan. Okay. staat echt wel nee, nou, een goede liedjes. in dat zet morgen meteen op. Oh nee, dat okay. kan nu al, want ik heb hem altijd. Oh ja. Sam Zandvendig. Tot volgende week. Tot volgende week. je meer. We hebben daar van de Platenzaak. Uh, binnenkort ook op uh, de Facebook te vinden. Facebook.com slash Maartenlog. Hou die, uh, die pagina in de gaten. Daar uh, komen altijd de linkjes uh, naar de YouTube filmpjes uh, online te staan. Kun je ze nog eens rustig terug beluisteren. Maar uh, ja, Sam Vender Mijn persoonlijke tip. Het, uh, het album uh, van de week, zijn debuutalbum, is eindelijk officieel uit. Uh, en dat heet Hypersonic Missiles. En ik ga daar nu de titeltrek van draaien. Want het blijft het beste nummer gewoon uh, op die plaat. Want het was al eerder uit als Sinel. Album van de week de Sunfinder Hypersonic Missiles. Nu op de om op gehoorlen kids off balloons in the parking lot. The gold notches illuminate the business park. I eat myself to death, feed the corporate machine. I watch the movies, recite every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with wool over my eyes. I am so blissfully unaware of everything. Some Cigars are a bomb and I'm just out of it No tensions are The world are rising higher We're probably due Another war with all this desire I'm not smart enough To change a thing I have no answers Only questions Don't you Fischer Zet, de Radio 8. Fischer Z, de, Radio 8. Uh, de Worker, of de Wekker. Nou, de Wekker, daar hoef je pas, hopelijk uh, maandag, ook ochtend pas weer uh, aan te denken. De Worker, daarvoor uh, de Am van de Week. Uh, Sam Vendig, Hypersonic Missiles. Zometeen krijg je ook uh, plaat van de week. Maar, nu eerst. Even nog wat uh, muzieknieuws met je doornemen. Want uh, concertorganisator Live Nation... Wordt aangeklaagd door de Israëlische staatsomroep KAN vanwege het optreden van Madonna tijdens het Eurovisie Songfestival. KAN stelt in de aanklacht onder meer dat Madonna een overdaad aan technische en logistieke ondersteuning kreeg voor haar optreden. Het team van de Zaneres had volgens de omroep voor die extra kosten onder meer voor koptelefoons podiumassistenten, tenten, beveiliging en andere uh, extra medewerkers moeten opdraaien. Een woordvoerder van Kamp bevestigt dat er een aanklacht is ingediend, maar wil niks zeggen over het gevraagde bedrag. Het gegevens die online beschikbaar zijn blijkt dat de omroep ruim 350.000 euro wil zien van Live Nation. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak voorkomt. Het um, show van Madonna bij het Zonfestival was om uh, meerdere redenen controversieel. Zacht uitgedrukt. Ze was het lange tijd onduidelijk of ze daadwerkelijk zou komen optreden. Uh, droegen enkele van haar dansere, uh, dansers Israëlische en Palestijnen vlaggen op hun kleding tijdens de show. Uh, terwijl dat bij de repetities niet zo was. En kreeg ze natuurlijk kritiek op haar zangkunsten. Zo'n res uh, die inmiddels 61 is. Zou 1 miljoen dollar. Dus bijna 890.000 euro uh, is dat. Omgerekend. In mijn hoofd dat ja, is niet waar. Nee, de laatste is niet waar. daar zouden zou ze ervoor uh, hebben gekregen, voor dat optreden. En, uh, de hoe, de wie, de hoe. Ja, zometeen maar eens een plaatje van ze draaien. Maar ze komen voor het eerst in 13 jaar met een nieuw album. En dan denk je, ja, zo'n zo band die bestaat al 55 jaar, ehm. Uh, die zullen wel tig albums hebben gemaakt, een stuk of dertig, als het, als het er niet meer zijn. Nee, een twaalfde album, een eerste in het dertien jaar dus, uh, hoe, zo gaat het heten. De eerste single, uh, die hebben ze al online gezet. Als je die wil horen moet je ook na 12 uur naar de Freaknacht luisteren. Laatste studioalbum van de Woek komt uit 2006. Waarna ze ook nog een uh, aantal keer in Nederland hebben gespeeld. Helaas is het nog niet bekend of ze met hun nieuwe album naar Nederland komen. Wel is bekend gemaakt dat de mannen in 2020 in het Verenigd Koninkrijk op tournee gaan. Hier kunnen we veel van verwachten volgens Zanner Roger dawdry Want dit is namelijk het beste album sinds Quadrofinia uit 1973. Nou, dat denk ik nou ook weer niet, maar oké. Okay. Rode dat weer, die zegt het. Dus hè, dan euh, knikken we gewoon ja. En, oh ja. Ja, dit kan niet anders dan uh, lachen worden. Frans Bauer. Ja, hij heeft met de bom, naar eigen zeggen, voor zijn meest gewaagde zin tot nu toe uh, gekozen. Maar het had weinig gescheeld of hij had een andere keuze gemaakt. Zander was er uh, uh, zelf wat schuchter over. Maar zijn zoons overdrijven hem ervan dat hij het lied moest uitbrennen, vertelde hij. Uh, Zander laat met zijn nieuwe muziek dan ook, uh, altijd, laat ook altijd eerst huis horen. Eerste vrouw, dan kinderen. Uh, dat zijn toch een beetje de eerste klankbord natuurlijk. En zij waren heel enthousiast over dit lied. Um, ja, er komt ook een album, schijnt in oktober, bla, bla, bla, bla het boeit verder niet. Maar Frans Bauer, even kijken, nou, zijn nieuwe zin Kijk hoor, hoe lang ik het volhoud. Hij heet De Bom. Ik ben benieuwd of hij ook De Bom is. dus is geen, geen Doe Maar dus. Een mengeling van Slager Pop en Dance. Nou, dan gaan we het krijgen natuurlijk. Het was een knal, ik was verblind. Ik hoop dat ik mezelf weer vind. De liefde heeft me zwaar geraakt. Kun je toch even terug nog? hoor. De slam is ontvaart. Even wacht Zo explosie, zo onverwaard. Stond je voor me op die dag? Zo slecht. De wereld staat in vuur en vlam. Oh, keer wel eens. De weer. liefde maakt me even waar Nou, dan gaat het komen natuurlijk. Ik heb het bom, dan De bom, de bom, ja de bom Ik wil jou heel even voor mij de bom de bom, ja, de, bom. de bom, de bom, ja de bom De bom, de bom, dan ben jij De bom, de bom, ja de bom, de, bom, de, bom, ja, de, bom. de hemel op aarde ben jij ik denk dat we genoeg hebben gehoord. Uh, Frans Bauer, De Bom, zo heet uh, zijn nieuwe synode. Gaan we nou weer terug naar de echte muziek. Um, net in de reportage hoorde je het al, ze hebben een nieuw album uit, De Pixies. Dit is uh, een jaartje of dertig geleden, De Bezer! De Klassieker, zeker in het alternatieve circuit, de Pixies en de Bezer, ja, en dan. De plaats, yeah. Ja! Ja! Um, dit uur begon ik met uh, U2. Nou, ik heb hier iets, ik heb hier iets, jongens, um, Ze zijn uh, nou echt net, nog maar net bezig, nog maar net begonnen. Maar ze gaan nou al uh, redelijk goed. Ja, ze hebben al het een en al bekendheid. Um, maar dit uur dus begonnen met U2. In dit volgende bandje zit de zoon van Bono. Zal het van U2, hè. Maar ik, ik denk, ik vertel het er maar bij, want sommige mensen die weten dat niet. Maar de zoon van Bono van U2, die zit in deze band. Hij is ook de zanner en het klinkt ook precies als U2. Uh, dus ja, een, ze hebben al één uh, redelijke hit in het, uh, uh, het alternatieve circuit. Dat is My Honest Face. Uh, vorige week, toen kwam er een uh, nieuwe Sinnoh. En uh, nou, die, uh, die wordt gewoon minstens, goed, uh, minstens groot, denk ik. Um, maar echt hou deze band in de gaten, want uh, dit gaat, als je het mij vraagt, echt enorm groot worden. Inhaler. en dit is hun nieuwste single. Komende week dus plaat van de week. Ice Cream Sunday. Inhaler. Hoe heet de band? Inhaler. Onthoud u die naam. Onthoud u die naam. Ja, maar dit keer echt. Onthoud die naam, want die worden groot. De zoon van Bono van YouTube, die zit hierin. Uh, Inhaler en de plaats van de week, de nieuwe zin al vorige week kwam hij uit. Ice Cream Sunday. Wat wil jij horen? Geef een kreet, zou ik zeggen. 1344 of via de facebook.com slash Vrijdagavond, alles kan, alles mag. Laat maar van je horen, laat het maar weten. Wat moet er gedraaid worden op de log? Geef het maar door. Dit is James James Brown, get up over that thing. Get up off of that thing And shake you feel better Get up off of that thing Ja, die die Maarten. doet de was bij... Oh nee, nou, twee dingen door elkaar. With Every Heartbeat, daarvoor uh, James Brown. And get up after that thing. Ja, yeah. lekker. En dan, ja... Hij is aangekomen. Een paar dagen geleden, officieel. In Italië. Althans... Acteur Daniel Gregg arriveerde op locatie samen met Lea Cedu en regisseur Carrie Fukunaga. Oké, okay, aardig naam. De drietal begint daar aan de opnames voor deel 25 in de reeks. No time to die. Na nou, vooral veel stuntman in het Zuid-Italiaanse stadje Matera was het nu de beurt aan 007 zelf. En, zoals dat hoort bij een James Bond film, gebeurt dat met de nodige publiciteit en glamour. Uh, Greg, sedou en Fubunaga, zij uh, poseren voor foto's. Te poseren kost Daniel Greg zichtbaar wat moeite. Maar hij ziet er in elk geval piekvaar uit. Ja, mooi jongen. Scènes in Italië die vormen vermoedelijk het begin van de film. En fans die speculeren ook al maanden dat dit de enige scènes zullen zijn waarin Lea Seydoux te zien is... omdat haar personage Madeleine Swan al vroeg in de film zou sterven. Madeleine die overleefde als Bond Girl de vorige film Spectre. Maar volgens fansite James Bond Brazil zijn die geruchten onzin. Er is voor Madeleine een prominente rol in het verhaal weggelegd. Ze zou opnieuw werken in een psychiatrische kliniek en een receptioniste krijgen. Volgens andere geruchten... ...is het Swan die aardvijand Blofeld, wederom gespeeld door Christoph Walt... ...een bezoekje brengt in de gevangenis? Gaat ze hem psychologisch ontleden? Dit alles is natuurlijk onbevestigd en uh, officieel start het verhaal van No Time To Die in Jamaica... ...waar James Bond een rustig leventje leidt zonder MI6... En wanneer CIA-collega Felix Leiter Bonds hulp nodig heeft... ...ontdekt James de gevaarlijke plannen van een mysterieuze slechterik. Vanaf 2 april is hij in de bioscoop te zien. De 25ste James Bond film, No Time To Die. Ach, nog heel even deze tune. Nee, heel even de James Bond team nog. Wat een tune, hè? James Bond. Ik kijk heel erg uit naar de film. 2 april, dan is hij dus te zien in de bioscoop hier in Nederland. Welke plaat wil je horen? Vraag je, je favoriete plaat aan 013-54-1344 of facebook.com slash maartenlog. Gisteravond stonden zij in een uitverkocht Ziggo Dome. Ik heb het over Muse. Dit is een van hun allerbeste platen als je het mij vraagt. Nooit een hit geweest. Maar wel een echte, echte klassieker en dat komt omdat dit zo fenomenaal live schijnt te zijn en daarmee is het een van de populairste nummers van Muse, een van de grootste bands van nou, de afgelopen pff, 20 jaar, Nice of Sedonia is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 Louis uh, zou uh, dit jaar ook nog met een nieuw album komen. nog niks uh, voor de rest over bekend, maar ah, dat komt er dit najaar als het goed is wel aan. Houden we zijn de nieuws? Uh, the Power of Love, daarvoor Muse Knights of Sedonia. Gisteren dus een uitverkochte Dome. Uh, reacties verschillen een beetje. De ene vond het geweldig. De andere die vond het ja wel, wel prima. Niet uh, heel bijzonder. Maar was gewoon, gewoon goed kort zegt. Nou, dat kan. Knights of Sedonia was het in ieder geval um, van. Um, ja, allemaal uit midden Zero's hè? Ja, Black Holes en uh, Revelations. Ook uh, Starlight stond daarop. En um, Super Massive Black Hole, ook uh, goede platen. Um, maar dit was echt. Ja, Ach, gewoon voor de fans, hè, om even af te kicken, om nog even na te genieten. Want het is echt een favoriete van de fans. De echte fanatieke fans. 20 jaar oud is het album Play van Moby. Dit is uh, daarvan Honey.